Er is nieuws van vijf uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemt het akkoord dat deze week met Zuid-Korea is gesloten een keerpunt. Volgens hem is de gezamenlijke verklaring een cruciale mijlpaal voor het bezweren van directe militaire spanningen. De afgelopen tijd waren er schotenwisselingen in het grensgebied. Ook dreigde Noord-Korea met verdere militaire acties als Zuid-Korea niet ophield met het uitzenden van anticommunistische propaganda via luidsprekers. Zuid-Korea heeft toegezegd daarmee te stoppen en Noord-Korea bood excuses aan voor onder meer het plaatsen van landmijnen. De Verenigde Staten hebben Oezbekistan gevraagd om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen IS. Hoe die bijdrage eruit ziet, mag het land zelf bepalen. Dat kan militair zijn, maar bijvoorbeeld ook hulp bij het verzamelen van inlichtingen. Oezbekistan heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de VS. Het overwegend islamitische land was in de oorlog tegen de Taliban in buurland Afghanistan een strategisch partner van het Westen. Oezbekistan wordt bekritiseerd vanwege het onderdrukken van afwijkende meningen en algemene vrijheden in het land.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 De plannen van het kabinet voor de uitbreiding van de aftapmogelijkheden voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD zijn ingrijpend en onuitvoerbaar. Dat schrijft telecomaanbieder Tele2 in reactie op de plannen die minister Plasterk vorige maand aankondigde. Volgens Tele2 zal elk onderdeel van de Nederlandse maatschappij onder de rijkwijten van de AIVD en de MIVD vallen. Het weer, geleidelijk wordt het overal droog en koelt het af naar zo'n 15 graden. Overdag periode met zon, maar ook lokaal nog een bui. Het wordt 21 graden.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 Steve Marley, come on, huh, huh, <laughs> white club, huh, huh, <laughs> Bill, the <gun>. huh, <laughs> huh, yes, sir. Dat is weer zijn uitvoering. Uh, heel apart. Fujis met uh, Steve Marley. En No Woman Cry. Dat ken je natuurlijk wel van uh, de, Mister, de master himself. Mr Bob Marley. Ciao. Ciao Ranks. And in that, if I love the number, leave on first. As I love you from your two come straight to you. If love, I'm on the family, I'm on the family, I'm on the family, I'm on the time I'm miss the I'm on tell you I'm the time I'm miss the man. I'm on the you the girls Mr. Loverman, Shabarangs. Eens. Eens was dat een, uh, een zomerhit. Eens. Maar ja, dat geldt voor meer uh, nummers. Die jongens uit Engeland komen er ook wel van. De band van Ellie uh, Campbell. Baby, We Daar heb ik een gevoelige gesnaag geraakt. Want een, uh, heb je er nog één? Zeker. Cherry, your baby live. Nou, dan ben ik weer genoeg verwend. En uh, als je de volgende keer weer verzoekjes hebt, dan uh, ja, stuur ze maar gewoon eventjes naar redactie Dan komt het uh, helemaal in orde. Zet hem maar eventjes bij nachtuitzending. En dan wordt het waarschijnlijk ook s'nachts gedraaid, denk ik. De Ethiopiërs, 22 Scarville. Vrij oud, maar wel mooi. De Ethiopiërs. Heel oud. Maar goed, als, uh, als dat niet was, dan hadden we dit ook niet gehad, denk ik. De harde die kan. Dat is een musical, Jude. Uh, ik ken je nog wel uh, van uh, wel een andere nummertje, denk ik. Kijk of je dat weet. Dit waren ze vroeger. Weet je het weer? Ja, dat kleine mannetje met zijn bieb. Dat was de jongste, maar uh, die heeft de slechtste eraf gebracht, want uh, die zit nog steeds uh, vast, zeg maar. Dus ja. Hey. Ik ga eens even kijken, wat, wat, wat, wat, heb, ik nog in, wat heb ik nog in de broodrommel zitten eigenlijk? Ja. Now that we found love, third world. Ja, dat zijn dan de grote sterren uit uh, Jamaica en omgeving. En zou zeggen, heeft Nederland dan niks zeker? Uh, We hebben een noekje. Zie FM Bruist met Willem Bruist. De nachten zullen nooit meer hetzelfde zijn. Home, you in stone hanging around my neck, it before it I'm here say now, no matter where you go, no matter what you do, if you don't have love now, you got nothing at all. Cause remember, love conquers all, love conquers everything. The Ugly said that. Wow, wow, yeah. What the youth want is a righteous revolution. Reggae revolution. Welcome to the reggae revolution. You can get every one of these songs on gospelreggae.com. This is reggae, bashing, mix, the first volume, this. Come in! When you are now, you are now a sickly roots and culture voice that tell you in a different route route style and different pattern. I came, I saw, I see. And I tried to tell the children of Jah to take in my brothers. De nacht een de rekening. Met Willem Bruijs natuurlijk. Goedemorgen. En ik ben niet van de postcode loterij. Nou, wat zie je van Het station waar muziek in zit. En wij kleuren je nacht. Ook al zit je op een paal. Ja, dat vind ik dan leuk, hè? Ik draai uh, dan dit bijvoorbeeld, uh, dit stukje muziek van Tapazuki. En zo je zeggen, Tapazuki, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ze zijn ook niet zo bekend in Nederland. Ze zijn één keer in Nederland geweest. En uh, ja, waarschijnlijk aan ze de verkeerde tabak gekocht of zo. Van de verkeerde plant gegeten of zo. Ik weet het niet, maar ze waren in ieder geval uh, met een half uurtje waren ze weer weg. Dat was in de melkweg, een paar jaar geleden alweer. Echt een paar jaar geleden. Maar goed, uh, ze hebben ook mooi werk gemaakt... Uh, Bijvoorbeeld uh, met een, een remix, met een remix van, uh, van onze grootmeester, zeg maar. De hele niet naar een koffieshop Nee, je luistert gewoon naar de nacht van de reggae En uh, dan kom je dit soort uh, dingetjes combineren En we hebben natuurlijk ook normaal muziek van Aswad. Don't Turn Around Zonder dub wat. Don't turn around. En dat brengt ons weer op kwart voor zes. Nederlandse tijd. Nou ja, bijna kwad kwart voor zes. Een paar minuutjes. Dat betekent voor uh, de held die op de paal zit, die dus gisteren om twaalf uur uh, op het strand gaan, is gaan zitten uh, op de paal. En je moet eens op Facebook kijken waarom die paal er staat, want het uh, is toch wel heel erg belangrijk. Met een kwartiertje mag hij uh, er afstappen. En uh, dan stapt de uh, volgende er al weer op. En die zit dan tot uh, twaalf tot uur. En uh, ja, het komt steeds dichterbij allemaal. Ik heb de paal van dichtbij gezien nou. En ja, uh, nah, hij valt wel mee hoor. Ik bedoel, uh, het is geen oogspanning, zeg maar. <laughs> We zijn wat <met> gemeent. <laughs> Oké, okay, je luistert naar de nacht van, uh, van de reggae. En ik heb nog een nummertje van Toets en de Miles. Ja! 5446 was mijn nummer. No, no. yeah. Ik hoop dat het een goede versie is anders halen we hem dus over af. Had je nou een keer uh, kleine singeltjes en korte nummers? Ik kan, kan er ook niks aan doen. <laughs> maar dan geeft niet. Ik heb de volgende alweer klaar staan. Uh, die ken je vast wel. Desmond Dekker. begrip in Zandvoort. En op Jamaica natuurlijk. Oh. So that every mouth can be there. oh, Israelite. Wipe and my kids, step up, and up, leave me up, up, said I was here to receive Oh, up, up, up, up, up, oh, up, up, up, up, Kijk, hè? oude liefde roest niet en ik zeg maar zo, ik zeg maar niks, ik zeg maar zo, ik zeg maar Jimmy Cliff En Susie die is nog ouder. Jij niet, met een nummer. Die bedoel ik natuurlijk helemaal niet. Volgens mij ga ik, naar, uh, ga ik richting uh, de klok voor zes uur. En dan moet ik nog een uurtje en dan is het er weer gebeurd... No. No, care. Many riffs across Jimmy Cliff. Nou, dan moet ik wel uh, luisteren. Wat ik uh, erop geweest heb. Dat uh, Jimmy Cliff. Uh, dat het een zolzanger is. En dat nog, hij uh, nog nooit geen rekkingplaten gemaakt heeft. Nou, dat komt u? Ja, man! Ja, Jim Cliff een soulzanger. Nou ja, dat zal hij ongetwijfeld wel kunnen, denk ik. Alleen, nee, hij is daar niet door bekend gewoon. Nee, hij is echt van de reggae. En uh, dat geldt over June Lodge trouwens. Kennen jullie June Lodge nog? Misschien zeg je dat helemaal niks. We gaan hem gewoon eens kijken. Als je hem kent, je zingt hem bij mij. Je lacht er normaal niet, maar je luistert naar de nacht van de reggae. We gaan naar zes uur. zullen June Lodge weer af moeten hakken. Nee, dat is raar zeg. Maar. Uit moeten veden. Nationaal zit er gewoon weer aan te komen van 6 uur. En dan gaan we het laatste uur in. En dan zit de nacht van de reggae er al weer op. Ik ben begonnen met dreadlocks. En uh, ik ben geëindigd met, uh, met zonder dreadlocks. Maar een stukje grijzer. Maar in mijn hart een stuk gelukkiger. <laughs> Je luistert naar de nacht van de reggae. Tot nationaal.